al Negens met het NOS-journaal. Het Nationaal Rampenfonds stelt 2 miljoen euro beschikbaar. voor het door de orkaan Irma getroffen Sint Maarten. Het geld is bedoeld voor hulp die na de eerste noodhulp nodig is. Na verwachting gaat vandaag een vliegtuig van de luchtmacht. van Curaçao naar Sint Maarten. met 110 extra mariniers. acht specialisten van de landmacht. en voedsel en drinken voor 40.000 mensen voor de komende vijf dagen. Er zijn al twee marineschepen aangekomen op het eiland. Orkaan Irma is inmiddels iets minder krachtig. Volgens het Amerikaanse Orkaancentrum is Irma inmiddels een orkaan... van de vierde categorie, op een schaal van vijf. Er kunnen alsnog windstoten voorkomen van zo'n 250 km per uur. In Zuid-Mexico zijn zeker vijf doden gevallen bij een zware aardbeving. Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst had die een kracht van 8,1. Het epicentrum van de beving lag voor de zuidelijke kust van Mexico. De doden vielen in de deelstaten Chiapas en Tabasco... De beving was ook goed te voelen in Mexico's stad, 900 kilometer verderop. Inwoners renden daar in paniek de straat op. Het aantal Rohingya dat vanwege het geweld in Myanmar gevlucht is naar Bangladesh... is opgelopen tot naar schatting 270.000. Hulporganisaties vrezen dat het aantal nog zal stijgen. In de provincie Rakhine in Myanmar, waar de Rohingya leven... woeden hevige gevechten tussen het leger en opstandelingen... complete dorpen zijn er platgebrand. Het kabinet trekt een half miljoen euro uit voor noodhulp aan de Rohingya-bevolking. Op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle is een grote partij Samsung smartphones gestolen. Iemand toonde een valse leveringsbon en mocht de twintig pallets meenemen in zijn vrachtwagen. De diefstal kwam aan het licht toen een andere chauffeur zich meldde voor de mobieltjes. Van de dief en de lading ontbreekt elk spoor. De schade is anderhalf miljoen euro. Het weer bewolkt en regen. De meeste regen valt in het westen en noordwesten. In het Zuidoosten is het eerst soms nog droog. Het is maximaal 16 graden. Morgen buien, soms ook zon. Dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de AMWB. In de Randstad vooral vertraging op de A12 bij Utrecht. Richting Arnhem staat voor het knooppunt lunetten 5 kilometer file. En dat kost je drie kwartier extra. Dat heeft te maken met een ongeluk. Je kan onder andere niet kiezen voor de A27 richting Hilversum daar. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum ook. Drie kwartier vertraging tussen Hendrik-Kilo Ambacht en harningsveld giezendam Er staat 12 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 ...is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Lunch Sport. Welkom terug, luisteraars, bij twee uur van ZFM Lunch Sport. We hebben al een beller aan de lijn, daar gaan we zo dadelijk heel snel mee praten... En uh, we beginnen even met een uh, kort stukje muziek van Pearl Jam. En het heet Black. Van onze gast René uh, Arnezen. En dat was Pearl Jam met Lek. We gaan snel weer naar Henny Rukerts René staat ondertussen even moppen te tappen. Wat was die laatste naam? Nou? Uh, de laatste was dat Moos bij de waarzeggen komt. Ja. Waarop de waarzegger zegt: Wie is daar? Zegt Moos nou: laat maar zitten. Okay. <laughs> nou, wij laten de man die nu aan de telefoon is niet zitten. Dat is namelijk Martijn Prinsen. Martijn, goeiedag. Hey, goedemiddag. Jij hebt lekker uh, even een uurtje vrij tussen de middag? <laughs> nee, we gaan er maar zo in. Ik ga gewoon tussen de werkzaamheden door. Oké, okay. vertel mij, wat heb jij aan, Arne aan Arnezen, meneer Arnezen moet ik zeggen, hè? want dat is ons zo langzamerhand een koning in de voetballerij, wat heb je hem te vragen? Ik ben wel benieuwd of hij uh, uh, weer het, uh, het vak als hoofdtrainer gaat, uh, gaat oppakken. Nou. nou, vanmorgen bij de working voetballers zeiden ze, hij moet maar assistent worden van Ted Verdonksvond. <laughs> ja, maar wacht even, jij, uh, jij hebt daar natuurlijk zelf ook een mening over, hè? Ja, maar ik heb er niet zoveel gezegd. Oké, okay, oké, okay. goed zo. Nee, ja, ik, ik, ik denk het voorlopig nog niet. Nee. Uh, het bevalt me wel. Uh, aan de andere kant blijft voetballen natuurlijk altijd kriebelen. Als er een mooie aanbieding komt, dan ben ik altijd beleid om, uh, om, om te luisteren. Maar uh, ja, voor, vooral het niveau. Het, het, het niveau in het totale begrip heb ik heel erg moeite mee. Uh, bestuursleden. Uh, ja, de spelersgroep Ik heb de mazzel gehad Dat ik de laatste jaren elke keer een spelersgroep Die bevlogen was Maar desondanks ook heel veel jongens Afzeggen om makkelijke dingen Voetballen ja. staat niet meer op de eerste plek uh, Ik heb deze ik heb, een... twee Ik heb geen deze 1 nooit geen behoefte het. Ook omdat ik het gewoon te druk heb Dus dan kom je ook in die hogere regionen Kom je dus wat moeilijker Um, dus kom je dan toch in de tweede, derde klasse terecht Nou, dan wordt ook wel eens een keertje afgezegd Ik heb er zelfs vorig jaar een gemaakt bij DSV Die moest oppassen op het kleintje van een collega van hem Daarom kon hij niet trainen nou, het is hopen dat dat kindje niet huilt. Ja. Dus dat is wel, wel moeilijk ja. Ja. Maar ja, je weet, ik zeg nooit nooit Weet je Martijn, hij staat wel uh, kleintjes te trainen bij HFC Dat vind ik dan wel ik fantastisch, hè? He? Heb ik altijd gedaan, ja. heb ik altijd gedaan dat is, dat is denk ik ook het leukste. Wat heb jij voor nieuws? Wat heb ik voor nieuws? Nou ja, goed. Uh, um, qua qua uh, uh, nieuws wat, wat transfers en dergelijke betreft is natuurlijk al nu allemaal, nu allemaal stil. Hè. Um, we hebben wel afgelopen week um, de, de, de hijsaar rond uh, Gerson en Rodriguez van Telstra meegemaakt. Hè, dat hij uh, tegen Frankrijk op de paal schoot. Geweldig interview uh, ook in het Algemeen Dagblad. Fantastisch. Oh, hij, hij, hij kwam dinsdag terug uit, uit Luxemburg in... Um, nou ja, ik denk dat het een tijd geleden is dat er bij Telstar zoveel uh, media langs het veld stond. Nee, die, die man die, die wordt op dit moment echt een, een, een soort van cult. En, uh, door wie ja, is hij naar zet... Telstar gehaald? Uh, door wie? Ja. Door Piet Buter. Ja, oké. Okay. Dat heb ik nog bij S.J. een beetje mee gespart. Ja, ja, ja. Maar Martijn, over Telstar gesproken, dat, dat is een, een omwenteling die daar heeft plaatsgevonden. We hebben nou een paar wedstrijden van ze gezien, maar het is zeer aantrekkelijk voetbal. Ja, ik denk dat dat het gevolg is van een hele frisse winter die de, uh, daar nu waait. Um, ik bedoel Mike Snoei en Piet Buter zijn er met z'n tweeën ingestapt. En uh, ja, die, uh, die, uh, uh, ik, ik, de visie is wat veranderd. Uh, want het is nu wel meer een visie op, op de korte termijn. Ik bedoel, het zijn allemaal jongens die of gehuurd worden... Ja. of die, uh, uh, ja, net als die Gerson Rodriguez, zijn, zijn carrière zat in een slop... Die probeert zich nu in de kijker te spelen uh, voor een, uh, of bij een eerder uh, ja. Nou, dat ja, zal dat wel gebeuren. Uit, uh, wat zeg je? Dat zal wel gebeuren. Ja, dat houdt wel in dat hij gewoon, uh, als hij niet al in de winst weg is, dan is het gewoon het einde van dit seizoen is wel klaar. Ja, maar uh, ik winterstop... weet wel dat ze bij, bij Telstar zien, ze wel nu inmiddels, uh, nou, niet de tegen in ogen, maar wel een soort van, uh, ja, weet je, die, die waarde die schiet op dit moment wel van omhoog. Ja, maar is toch prachtig? Ja, ja, maar wat voor... ik wel verbaas over Telstar, we zitten hier in de West 1, West 2. Als je toch een jaar lang de tijd hebt. om je loopt gewoon West 1 en West 2 af. Dan kan je toch middel, minimaal 75% van je selectie uit deze regio weghalen. En dan haal je 25% extra klasse. Bijvoorbeeld met die Rodriguez. Misschien dat je er nog wel 1 of 2 haalt. Maar bijvoorbeeld een Wesselboer van Koninklijke HFC hoort toch gewoon bij Telstar te voetballen. Roy Kastien van HFC hoort bij Telstar te voetballen. En, en ik denk uh, ik Ilias no Bronkhorst ja, ja. van HFC hoort bij Telstar te voetballen. En dan degendeer je echt niet uit de eerste divisie sterker nog. Ik denk dat je gewoon Noe. en en... Een volle eerdere tribune, want er komt allemaal vrienden en bekenden ja. en, en, ja. en familie. Ja. Ja. Maar dat ziet er nu heel goed uit, René, hoor. Ja. Het is, ga maar eens kijken. Het is ja. echt heel interessant voetbal. Aanvallend, open, met verstand gebracht. Team ja. als team. Ja. Is echt, maar, Martijn, ben je mee me eens, hè? Ja, ik vind absoluut dat er, dat er een, een, een goede lijn in zit. En, um, Wat vind de... jij dan van die korte, korte termijn politiek? Vind je dat goed of slecht? Uh, nou, ik heb daar wel mijn twijfels over. Al uh, is het natuurlijk wel zo dat het bij Telstar. Uh, um, er wordt nu al inmiddels 40 jaar wordt er gewacht op een succesje. Ja, ja nou ja, nee, ja, zo simpel is het wel. Uh, uh, uiteindelijk uh, is dat wel hetgeen wat, wat nu gaat tellen. We hebben vorig jaar hebben we in het Harvens een, een, hele, een hele column gehad van uh, uh, Hein, Hein te Bergen. Ja. En die stelde wel voor van: uh, luister, het is nu wel zo, uh, mensen betalen bij Telstar. Gewoon geld voor hun een seizoenskaart. Voor oh, een winnend en op, elf al. Nou ja, en op, nou ja, op het moment dat er heel lang niets gewonnen wordt... ja, ja die mensen gaan op een gegeven moment toch mopperen. En dan ja. kan je wel alleen maar profileren als cultclub. Hmm. Maar ja, uiteindelijk gaat het er toch om dat je een keertje een prijs pakt. Of in ja. ieder geval een keertje ergens nog meedoet. Nou, En die weg is nu ingeslaagd, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat ben ik volledig met je eens. Wat heb jij vanavond? Er is vanavond ook iets hè? met je, met je Harlemse ja, uh, selectie. Uh, de voetbal Harlem Haarlem All-Stars komen weer in actie. Uh, bij United uh, wordt een nieuwe uh, Shop geopend en uh, wij zijn gevraagd om, uh, om dat zelf te komen openen. Dus wij gaan met, uh, met een uh, deel van onze hostels, want een ander deel moet trainen, uh, gaan we het opnemen tegen uh, United 1, de uh, zondag 1. En wij worden aangevuld uh, met oud-gediende uh, van, van United en met een aantal toppers uit de regio van nu. Leuk. Hoe laat begint nee, dat? 8 uur. Bij, bij Davo? Bij United Davo. Ja. Uh. Ik hoop wel weer wat beter door. Oké. Okay. Ja, maar het schijnt vanavond ook met onweer en zo uh, een beetje jammer. Ja, we zien het vanavond wel. Het wordt in ieder geval weer een uh, leuk om al die gasten weer, uh, weer te zien. Ja, wat is er dit weekend? Bekervoetbal. Mm -hmm. uh, een aantal leuke potjes. Uh, onder andere uh, Schoot G. We hebben Telsen uh, tegen uh, VSV. En natuurlijk uh, United Davo tegen uh, HFC Zondag 2. Die staan met z'n tweeën bovenaan. Mm -hmm. En in de tweede divisie hebben we de dijk tegen Koninklijke HFC. En uh, ja, goed, het wordt nu toch, uh, toch wel, nou, penibel wil ik niet zeggen, maar... Ik hou mijn lekker, hart vast. Lekker gaat het niet. Ik hou mijn hart vast. Ja, het is, uh, het is, uh, ja... Nou, ja het wat is de, een de, wat, zateren, gaan, wat ik alleen, ja, jij bent van voetbal in hè? Ja. ja. Waarom schrijven jullie niks over die uh, toestanden met die trainer van de AFC die verdonkschonk, wie die Mike van der Bantel twee keer een klap geeft? Ja, nee, we hebben uh, afgelopen we week zijn we bezig geweest met een, met een verhuizing, waardoor alles uh, later online is gekomen. Ja. We weten inmiddels dat er door de KVB uh, uh, actie wordt ondernomen en zodra daar bekendheid over is, uh, gaan we dat wel plaatsen. Maar, ik, uh, maar ik... waarom heb je het weggehaald dan? Wat heb ik weggehaald dan? Hè? Nou, er was toch een interview met, met Mikey van der Band, dat heb ik niet gezien. Niet teruggezien. Niet gezien. Nee. Nou, ik heb Mike gesproken. Ik, ben ik ben van Mike van heb Maaik oh, gesproken. Ik heb. ja. Nee, dat hebben we nog niet geplaatst. Laten we gewoon even wachten op, uh, op uh, uh, het bericht van de KNVB. Okay. Ja, maar het, het gekke is, je bent een, uh, een, een voetbalsite. En uh, dan denk je toch, dan moet je er een stukje over schrijven. Want ik heb Mike gesproken en de opmerking wie Mike... Maar ik ben zelf ook een heet hoofd hoor. En ik ben ook uh, met voetballen een hele andere persoon als buiten het veld. Maar uh, wat, als ik zie wat, uh, wat, wat hij gezegd heeft en wat ik gehoord heb. Dat hij zei van, mag ik morgen nog aan tafel komen? En dan krijgt hij twee keer een klap. Na de, de wedstrijd wordt er geen excuus geboden, niet aan de bar wordt er geen excuus geboden. En eigenlijk op maandag, puur voor de bunen en voor de buitenwereld, heeft hij zich excuus aangeboden. Maar in de spelersgroep heeft de trainer gewoon gezegd van... nou, dat weet Mike van der Ban in vervolg waar hij aan toe is. Ja. Ja. Ja. Ah, nou ah, ja, dat, dat, dat, dat, dat ben ik wel mee eens. Uh... Ja goed, door, door uh, bij ons, uh, bij de omstandigheden hebben wij niet uh, alles uh, kunnen publiceren. Het is, of komt het dat jullie bij of, komt dat jullie bij uh, koninklijke HFC kantoor houden? Dat kan natuurlijk... Nee, nee nee, dat is niet. Want we zijn kritisch genoeg over, uh, over HFC. Okay. Uh, en helemaal op het moment dat, uh, dat er zoiets als dit is, dan zijn we in principe uh, uh, ja, moreel gewoon verplicht om het te plaatsen. Maar ja. uh, door omstandigheden is dat nu niet gebeurd, het heeft niets te maken met dat we niet kritisch zijn over HFC. Okay. Ik heb uh, maandag, maandag of dinsdag in de Telegraaf een verhaal gelezen over de Dijk. En uh, dat is met een ploegie. Hoewel de topscore natuurlijk. Van, hoeveel had hij er? 48 vorig jaar of zo. Maar die, die, die, die, die, hè, die is er niet meer. Maar het is nog steeds een heel sterk gezelschap. Hè? Ja, absoluut. Uh, er wordt een hoop, uh, hoop, uh, hoop energie en een hoop wordt erin gestopt. Uh, ja goed, ik, ik vind het op zich wel, wel leuk hoor. Ik bedoel, ik heb zelf een schoot gevoetbald toen, uh, tegen de dijk... toen ze nog in de vier klas voetbalden. Mm -hmm. uh, ja, weet je, dit zijn van die projecten... bij ben je hetzelfde met de uh, met bijvoorbeeld. Ja. Uh, het, het, het is niet allemaal een, een lang leven beschoren... maar uh, ja, ik vind het wel weer zo'n club uh, wat, wat een hoop... Uh, het geeft smoel aan de tweede divisie en dat vind ik wel leuk. Maar de dijk is een heel mooi verhaal. Hè? Er zit Heino Braspenning achter. En de familie Braspenning heeft heel veel geld verdiend... met grond en met, uh, met bedrijven ja. in de haven... En hij heeft zijn vader beloofd, een, een, een echte Schellingwoude. Want het was zijn fusieclub tussen Schellingwoude en rood -Wit A. Rood-Wit A was de grootste club van Amsterdam ooit. En de ene kant van de familie was Dvv, En de andere kant van de familie was Schellingwoude. En hij heeft zijn vader op sterfbed beloofd om dat betaalde voetbal te gaan. En um, in, in, in vergelijking met andere clubs uh, doet hij een groot gedeelte netjes. Heel veel mensen staan bij hem op de loonlijst. Die werken bij hem. In het, in, het, uh, in het havenbedrijf dat hij heeft. En Heino is zelf een knal en knal harde werker. Is, niet bereid, is, is wel bereid om met een pak gewoon onder een boot te gaan leggen. Dus het is wel een, een vreemde vogel Heino. Maar het is wel een, een, een mooi verhaal hoe hij het wil. En dan kan het missen. Ja. En ze gaan het redden. Ja, want hij uh, heeft het beloofd aan vaders. En Heino kennende gaat hij door roeien naar ruiten om het uh, betaalde voetbal in te gaan. Nou ja, het is eigenlijk, het is eigenlijk betaald. betaald voetbal, maar ja. hij bedoelt en zijn vader ja. heeft die eerste divisie uh, en eredivisie beloofd. Maar het kan hè? Hij kan het betalen. Ja. Hij kan het betalen. Spannend hoor. We gaan het weten zondag. Het is voor het eerst trouwens weer dat we op zondag voetballen uh, met HFC. Ja. En verder nog iets Martijn? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik wil nog een vraag aan, aan René. En dat ja. heeft eigenlijk te maken met de situatie uh, van vorig seizoen. Ja. Um, okay, René die heeft natuurlijk zijn blog. Hè, wat, uh, wat volgens mij goed, uh, goed, uh, goed belezen wordt. Ja, grappig. Ja, ja. ik, ik wil daar ook nog een vraag over stellen. Want um, René, je bent natuurlijk iemand die uh, het hart op de tong heeft. Mm. Maar wat met Van Poeteren toen allemaal geschreven is. Waarom doe je dat zo op de man af? Nou, dat, het, volgens mij was het gewoon dingen wie ik zag. Hè? Ja. Um, als je een trainer bent van een amateurclub. En op, uh, wat is het? Tweede, derde klasse niveau En je ziet dat je spelers hulp nodig hebben. En de spelers hebben dat meerdere keren aangegeven. Het ging eigenlijk meer om de club, hè, wat ze gedaan hebben. Vooral die laatste blog over de soap wat ik schreef. Dat het natuurlijk eigenlijk raar is als je als club zijnde in november... Uh, met de spelers rondom de tafel gaat zitten. En die willen op dat moment niet verder met de trainer. En er zijn natuurlijk, als je het verleden kijkt van de desbetreffende trainer... was er ook niet echt een goede track record de laatste jaren. Um, en de spelers willen niet verder. En daar geef ik geen oordeel over hoe de trainer op dat moment is. En ze gaan toch tegen de spelers zeggen, nou we gaan niet door. Dan is het na de uh, winterstop gaan ze op trainingskamp. En dan wordt er nog een keer gevraagd. Op dat moment was het nog steeds niet bekend of hij wel of niet door zou gaan. En ze maken bekend dat ze met hem doorgaan. En op dat moment willen er gewoon de helft van zijn selectie. Die zegt, nou dan stappen we op. En dat was eigenlijk ook bij VSV in de hand. Bij VSV heeft ook Remco van Poeter contractverlenging gekregen. En uh, op dat moment zeiden heel veel spelers, onder andere de jongen van Jacob en zo. Die zeiden, nou dan gaan we weg. Nou, dat moment was er natuurlijk, uh, het hebben ze me op dat moment gezorgd, direct op non-actief gesteld. Maar het ging wel vooral om de hulp wie die hij gaf aan de spelers. Hij liet uh, uh, heel veel uh, over aan de spelers tijdens de wedstrijd. Nou, dan kun je wel zeggen, ja, het zijn volwassen jongens die moeten het zelf kunnen. Maar volgens mij moet je als trainer een klein beetje helpen. En dan liep ze toch wel een klein beetje verzuipen. En de trainingen waren ze niet zo tevreden over. Nou, er zijn natuurlijk snel spelers die klagen als ze ernaast staan. Maar het waren ook wel basisspelers. En ik vond gewoon, als je aan de kant staat... en ik ben journalist... en ik zie dat daar een, een, een, een trainer niet helpt... zijn team helpt... helpt in coaching tegen pancratis bijvoorbeeld... hebben ze echt de wedstrijd op tactiek verloren. Van dat tegen Sander. De, de trainer die er nu bij deze VC die verleden bij met Pankratie, die heeft de wedstrijd gewonnen in de tweede helft. Nou, dat was mijn kritiek. Het ging niet om de man. Ik die man een heel aardige peer. Maar, Toch wel? Ja hoor, want ik heb er zelfs binnen bij Amersfoort... heb ik hem naar de wedstrijd nog gesproken. Die man zit mij niet in de weg... Oké, okay, dan dus begrijp ik het wat beter. Hij is dan. nog nooit op mijn verjaardag geweest. En ik ook niet op zijn verjaardag. Nee, maar weet het gaat erom wat ik zie. Net zoals dat ik nu Ted Verdon. Ik zou, we hebben het net over die Milan-Berk-Benekamp. Die speelt besant voor het laatste man. Waarom kan Tameras niet bij HFC de laatste man? Ik denk dat die Tameras beter is als die Milan. Maar HFC speelt ook hoger. Maar je kan toch dat, een voetballer van achteruit. En de voorval met de DSV. Uh, ja, er was een hoop onrust in de spelersgroep. Een hoop, hoop gelul. En ook vind ik het een heel groot verwijt van de... De voetbalvereniging, van het bestuur, die hebben die man gewoon contractverlenging gegeven. En op dat moment werden ze geconfronteerd met de spelers die op zouden zeggen. Maar ze hebben het twee keer, vraag het niet aan, ik zou het überhaupt niet aan de spelers vragen. Ja. Ik zou langs de kant staan en ik zou het bij de trainingen beoordelen. Ja, en ik zou als bestuur zijn en dus zeggen van nou, ik vind wel een goede trainer of geen goede trainer. Ja, dat vind ik ook. En als ik contractverlenging heb gegeven en de helft van mijn spelers zeg ik ga weg, zeg ik jongens, goede reis, want ik heb de trainer, ik geloof er wel in. Ja, u. Maar dan moet je het niet bij de spelers neerleggen en dat soort dingen. Dus nee, ik vond het meer een slechte zaak van DSV-bestuur. En dan moet je ook de blog goed lezen. Ja. Is Wat? het niet zo uh, dat, we, dat we eigenlijk aan twee dingen uh, uh, voorbij gaan? En dat is? Uh, je hebt het over een, een track record van, uh, van, uh, van Remco Verboeteren. Uh, hij heeft twee keer, um, uh, nou ja, pech dat ik het niet noem. Uh, twee keer is hij ergens ingestapt. Uh -huh. um, en allebei zijn die clubs via de allerlaatste wedstrijd in de nacompetitie gepromoveerd. Mhm. Uh -huh. Dus twee keer moest hij uh, een klas omhoog... zonder dat de spelers bijgekomen zijn. Ja, maar je hebt een jaar uh, de tijd... Ja, hij had ergens in januari al... Uh, ook de gesprekken. He, de gesprekken kwamen uh, ergens voorbij. Maar kijk, die, die jongen van Jansen... die heeft mij in, de, in, uh, in mei juni gebeld. En die is ook bij mij thuis geweest. En wat hij ermee doet, doet hij ermee. Maar hij heb gewoon een klein beetje voorinformatie. Remco van Poeteren niet. Remco van Poeteren hebben uh, ook niet met spelers gesproken. Ook niet toen, toen vanaf november, december al bekend was... dat ik weg zou gaan... En je kon ook bij DSV zien dat er mits iedereen fit een redelijke spelersgroep uh, rondliep. Maar je kon ook zien dat die spelers moeilijk fit binnenkwamen. Zelfdiscipline was laag. Uh, jongens die vaak gebaseerd zijn, he, Joey Caroline bijvoorbeeld vanwege zijn. Maar je kon wel zien: als die er is, is hij een gigantische meerwaarde. Nou, um, uh, daar kon je wel op inspelen. Ik noem maar bijvoorbeeld het keepersprobleem. Uh, dat kon je al van heinde naar verre zien aankomen. Er zijn zelfs spelers die hebben tijdens de bespreking van de nieuwe trainer... hun vinger omhoog gestoken en die zeiden van... trainer, haal er even rekening mee. We hebben maar één keeper en die gaat in de winterstop weg. En er is niks mee gedaan. Ja, weet je, dan, dan, dan word je zo, zo, zo, zo zwak richting de spelersgroep. En um, om te blijven zitten is een bepaalde look. Hè. Heel veel trainers vinden dat zeer interessant om, om dan die nonchalante look... Nou, je ziet in het topvoetbal, in het echte voetbal waar het om draait... De meest succesvolle trainers... zijn trainers die fanatiek lopen mee te coachen. En dat zie je ook in het amateurvoetbal terug. Dat je, dat je ze moet helpen. Dat je spelers moet helpen. En dan kun je resultaten boeken. Zeker, waar praten we over? Tweede klasse niveau. Jongens die twee keer in de week trainen. Uh, wie veel minder uren op straat gevoetbald hebben. Wie veel minder van hoog niveau afkomen. Die hebben hulp nodig. En ik heb heel veel wedstrijden en ik kan dat zo makkelijk zeggen... omdat mijn spelers hier allemaal vanaf weten... Ik heb heel veel spelers over heel veel wedstrijden op tactiek gewonnen. Dus heb je je spelersgroep geholpen. En daardoor pak ik op, ja, met mijn spelers, en vooral de spelers die het moeten doen, prijzen. En dat ontbrak er vleden jaar aan. Gewoon uh, uh, aanwezig zijn, tegen de boarding aanhangen. Hoe kan je als trainer, één wedstrijd kan ik me nog wel herinneren, had je een, een duck-out, dus er zitten vier, vijf wisselspelers in. En daar staat de hoofdtrainer 10 tot 15 meter weg van de duck-out. Alsof je eigenlijk niks met je wisselspelers te maken wil hebben. Je kan je concentreren op de wedstrijd. Ik weet begot God niet wat je in je hoofd hebt. Maar je hoort tegen je wisselspelers te zeggen... Kijk, Pietje doet dat goed. En Pietje doet dit fout. Dus mocht ik je nou wisselen zometeen... en je komt op de plek van Pietje te voetballen... dan zou ik graag zien dat je daar en daar op let. Dan heb je tegelijk interactie met je wisselspelers. Ik heb wel eens aan wisselspelers gevraagd... Nou, je komt er straks in op die en die positie. Ik wil dat je nu een half uur uh, die speler in de gaten houdt... en dan wil ik van jou horen wat je opgevallen is... Um, Remco heeft natuurlijk, uh, of Van heeft natuurlijk ook bij, uh, uh, bij Kermeland, heeft hij wel goede resultaten gehad. Ik bedoel, heeft hij uh, zo zelfs uh, zaterdag eerste klas voetbal. Ook bij Concordia geloof ik ook Ja, Best wel. ja, ja precies. Ja. Ja. Uh, dus het is niet zo dat het een, een, een slechte trainer is. Nee, nee maar dat heeft hij ook niet heb gezegd, ik niet gezegd he? He? Nee, wacht even. Ja, dat weet ik. ik. Ik denk dat jullie gewoon twee totaal verschillende types daarin zijn. Mm. Um, een laatste vraag, want daarna moet ik verder met mijn werk. Ja. Um, denk je dat je een, een rol gespeeld hebt in het vertrekken van Van Nee. Nee, want de spelers wouden in november al niet verder met hem. En ook in januari al niet. Nee, en... nee maar nou, laat ik het allemaal zeggen. Een indirecte rol, dat je de spelers beïnvloed hebt. Nee, dat, dat, dat zeg ik. In november, en toen was ik geloof ik net twee maanden bezig met die blog. In november waren we de spelers al niet. Ik ben er wel van overtuigd dat alle trainers wie na mij komen het moeilijk hebben. Maar er komt gewoon ook een goede trainer binnen. <lacht> ja, nou ja. Ja, nou, ik heb, laten we vooropstellen. dat klinkt heel erg arrogant, hè, maar ik heb totaal nergens verstand van. Ik kan winkeltjes spelen, dat heb ik bewezen de afgelopen, wat is het, dertig jaar. Ook nu door de crisis heen. Ik heb redelijk kunnen voetballen, niet goed, redelijk. Ik heb uh, wel hoog gespeeld betaalde gespeeld, maar nooit echt het grote betaalde voetbal gehaald. Ook omdat we natuurlijk een aardige lichting voor ons hadden hè, met de Van Basters en de Vanenburgs en dat soort dingen. En ik ben een goede trainer. Maar ga nou niet de motorkap open doen. Vraag me niet of ik thuis moet helpen. Techniek ben ik niet in thuis. Um, dus iedereen heeft. En ik zeker. één of twee dingen waar hij heel goed in is. En het, alleen het wordt raar gevonden. Als je dat zegt. He, je hebt toch ook iemand die goed kan schilderen. Da, daar vinden we het niet erg. Ja, Ik ben een goede schilder. Ik maak mooi alle deuren bij jou mooi. En ik bin, of ik ben een goede timmerman. Dat mag je wel zeggen. Maar je mag niet zeggen dat je een goede trainer bent. Waarom niet? Uh, ik denk niet dat het, zo, dat het zo ligt. Ik denk dat het wat genuanceerder ligt. Ik denk dat het uh, gevoelig is omdat je. Uh, Kijk, okay, wij zijn natuurlijk ook een, uh, bij voetbalhalen veel opdelen situaties aan de aangesproken. Mm -hmm. uh, ik denk dat het gevoeliger ligt omdat je uh, de voorganger van, van Remco uh, uh, was. Mm -hmm. uh, dat je die spelersgroep kende. Ja. Uh, dat je met. Uh, met uh, uh, ik denk 90% van je groep dat je daar nou een prima bal mee had. Mm -hmm. uh, en uh, nou ja, goed. Uh, ik denk dat, dat daar uh, de, de, de, de naar zit. Nee, maar als je jongens binnenhaalt... die uh, bij RCA niet in de basis staan... in een vierde klasse... en die laat je tweede klasse spelen... en je komt naar een wedstrijd 3-4 tot de conclusie dat hij tekort komt... ja, weet je... er zijn er nog wel een paar. Da da daar gaat het om. Het gaat gewoon om dat je eerlijk de situatie bekijkt... en dat je eerlijk gewoon gaat zien wat er aan de hand is. En dat heb je nu ook. Hè. Ik krijg nu ook weer huilverhalen van spelers... van Koninklijke AFC aan mijn deur. Nou, die krijg je. Maar ik, kijk wat ik, wat, uh, ik schrijf wat ik zie... Maar ik schrijf niet op wat die spelers allemaal vertellen. Dat heb ik ook bij, bij Remco van Poeteren niet gedaan. Ik heb alleen gezien, als je een ploeg hebt wie speelt en wie het moeilijk heeft. Dan moet je ze even helpen. En daar ben je ook als trainer voor. En je hoort ze ook fit hebben. Je hoort ook als trainer. Hoe, hoe laag je ook voetbalt. Ik heb het verleden jaar ergens in november. En dat is nog op dat het jaar daarvoor trouwens. Dat we met deze V op de allerlaatste plaats stonden in de tweede klasse. Of in de derde klasse, sorry. In de derde klasse allerlaatste plaats. En toen schreef ik toch nog, als iedereen binnenboord is, promoveren we. Kijk, als je die gewoon op Google opzoekt... kun je die uitspraken oh ja, gewoon ja, ga terug gaan. Nou, dat is... En dan ligt half Haarlem ligt in een deuk. Maar dat was gewoon niet meer dan reëel. Want als ik iedereen binnenboord had... en met mijn kunde als trainer... dan had je gewoon een prijs. En dat bewijst ook daarvoor al die jaren. En waar het mij om ging... dat als je als trainer te horen krijgt van je spelersgroep... op die en die positie zijn we onderbezet. Waaronder vooral de keeper... Ja. Dan hoor je daarop in te spelen. En je hoort gesprekken aan te gaan. Met een Herna Norman, met een Joey Carolina. Wat wil je? Welke kant wil je? En het Malingen en die Bart Jansen. Ken je helemaal niet. Die is bij mij een, een uurtje thuis geweest. En die is wel een gesprek aangegaan met Joey Carolina. En die staat nu rechts buiten Omdat hij geen rechtsback meer wil spelen. Wat hij onder mij wel was spelen. Je hebt nu bijvoorbeeld een spits bij, bij DSV. Die heb een heel jaar bij Koninklijke HFC 2. Niet gevoetbald. Sterker nog, hij mocht nog eens invallen. Nou, als je die nu op gaat stellen in uh, V uh, 1, in de tweede klasse, kan je 99 of 100 keer zeggen dat hij niet gaat scoren en dat hij niet gaat voetballen. En die speelt nu ook. Ik geloof dat de laatste keer stond er een verslagje ergens op, uh, op, op een... dat hij ook onzichtbaar was en gewisseld. Ja, ik, ik zou niet weten waarom hij het nu in een, en een wel doet. Als hij het onder mij niet gedaan heeft, hij heeft het bij HFC twee jaar niet gedaan, gaat hij het nu ook onder Bart Jansen niet doen. Tevreden, Martijn? Ja, ja, tevreden, tevreden. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar... Nee, nee, nee. maar het is in ieder geval een open discussie. En dat vind ik het grote voordeel. ik bedoel Mensen die uh, hun hart op de tong hebben... die zeggen tenminste wat ze denken. En het, Door... het goede voor, hè. Ja. DSV graag dat ze goed gaan voetballen. HFC, verleden jaar dat ze erin bleven. Ik was net zo blij. Zandvoort vind ik schitterend wat er gebeurt. Hoofddorp vind ik schitterend wat er gebeurt. Maar dan krijg ik een of andere kerel aan de telefoon... toen bij halen Meersport van UNO... Ik heb er nooit van gehoord, ik dacht uh, dat het een kaartspel was, maar dat bleek toen... Uh... Dus ik kreeg van Uno van alles te horen en die man had het uitgevonden. Na nou, het verleden jaar zijn ze geloof ik gedegradeerd met nul punt. Ik heb die man nooit meer gehoord, nooit meer gezien. Ja, weet je, die ging spelers halen van zesde elftal en zevende elftallen en die ging de Europese toppen stormen, ja. We gaan dan aardig naar de klok van half één. We slingen er een stukje muziek in. En Martijn, Alles bedankt twee. voor je bellen. Hey, ja, Ma Martino. Plezier <laughs> veel plezier vanavond en ik hoop dat het onweer jullie overslaat. Ja, vast wel. Fijn jongen. Mooie dag. Wenn die Dunkelheit über mich hereinbricht uns nicht auf zu regnen, ich ins Steuern gerate, Stolper en um Truhe zu fallen, bist du mein Geländer und mein Licht auf all meinen Wegen. Meine Stütze und mein Stab, mein Stecken, mein Boden und mein Halt. Was ich sagen will ist, ich bau op dich. Ich glaube an dich. Ich brauche dich, wie sonst nichts auf dieser Welt. Wenn ich einsam bin, schwach und verloren, ich friere und mich fürchte. Mir der Bogen entzogen ik ich en über mich plagen. Schenkst du mir die Kraft und Geborgenheit, nach der mich dürste? Und getrei. Was ich sagen will, ist ich bau auf dich. Ich glaube an dich. Ich brauche dich wie sonst nichts auf dieser Welt. Alles, was ich sagen will. En ik wil dir danken met mijn Lied. Für die Gnade und den Frieden und das Glück, dat du mir offenbarst. Für die Burg, die du bist, en die Zuflucht, die du ganz allein gibst. Die Liebe, die Perspektive, die Erkenntnis, Freiheit, Hoffnung und die Kraft Alles was ich sagen will ist, nicht. ich baue auf dich Ich glaube an dich Ich brauche dich Wie sonst nichts auf dieser Welt alles wat ik zagen wil is d'r... Ik vertrouw op d'r... Ik wou op d'r... En du bist in... Veel... U luistert altijd nog luisteraars naar uh, ZFM Lunds. Sports. En dit is de keuze van René van den En dat was een nummer van, als ik het goed uitspreek... Xavier Nado. Alleen uh, met zijn flugel. Xavier Nado. Ah, kijk. En het was wel een flugel. Ja, dat was was wel een flugel. Ja. Jos, de jong is aangeschoven. En Jos, ik wil met jou toch... Kijk, we hadden vorige week jouw Brand hier. En die heeft uh, het kunstgras volledig afgebrand. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ik ben het 150% met hem eens... Maar jij hebt kunstgras dat minder gevaarlijk is. Dat... Ja. Leg uit, jongen, want dat, dat moet toch iedereen nemen? Want dan ben je van die giftige rotkorrels af. Nou, het uh, verbaast me ook bijzonder dat uh, wij van alles hebben geprobeerd om dit kunstgras uh, als eerste bij AFC uh, neer te leggen. Op het moment dat men daar behoefte had aan een, aan een nieuw veld. Het zou voor HFC een primeur zijn geweest. Het zou voor het uh, Nederlandse voetbal een primeur zijn geweest. Omdat ook uh, andere ploegen dat uh, bij HFC hadden kunnen proberen. Het voordeel van dit kunstgras is dat je gewoon een sliding kunt maken. Zonder, zonder schaafwonden, zonder, zonder allerlei gebreken op te lopen. Je kunt, uh, je kunt wel degelijk daarop uh, draaien waar jij het net over had. Uh, Draaien zal waarschijnlijk iets, uh, iets moeilijker zijn dan op uh, gewoon gras. Maar op dit kunstgras is het wel mogelijk. Oh, Ik vertel, wat het is. vertel wat het is. Het is een, uh, het is een kunstgrasmat die bestaat uit, uh, uit een capillair systeem. Uh, wat is een capillair systeem? Dat is een grasholm die, uh, die van binnen open is. Waarin een, uh, een katoenen draadje zit. Wat door de, die capillaire mat uh, heen wordt uh, uh, gebreid aan de onderkant. En komt, verderop komt het weer naar boven. Wat is daar het voordeel van? Ook al is het hartstikke warm, de Nederlandse lucht is altijd vochtig. Er zit altijd vocht in de lucht. Dus wat doet dat katoenen katoen draadje? Die neemt al dat vocht op en bewaart het in de mat die eronder ligt. Als, als nu een sliding wordt gemaakt en iemand schuift over dat capillaire systeem heen en dat katoenen draadje van binnen is vochtig, dan drukt hij dus het vocht uit dat capillaire systeem en kan gewoon een sliding maken zonder dat hij een schaveld oploopt. Het voordeel hiervan is ook, zeker vanwege het feit... dat de, de, de, de, het vocht dezelfde temperatuur aanneemt als in, als in dat uh, katoentje... Um, dat, die, uh, dat de temperatuur van de grasmat slechts drie graden warmer is uh, dan gras. Als je het huidige kunstgras bekijkt en het is warm... en je, je drukt je hand op, dan brand je bijna je handen. Zeker in de zomer en dan met die stinkkorrels eroverheen. is echt verschrikkelijk. Dit is ongeveer drie graden warmer dan gras. Nou, je kunt je voorstellen, als je op een hete mat voetbalt en je maakt een sliding, dan haal je gewoon alles open. Maar als je op een mat voetbalt, waarbij dat vocht vrijkomt en het is maar drie graden warmer dan het normale gras, dan is de kans op, op beschadigingen, en op blessures is aanmerkelijk minder. Maar waarom wordt dit dan niet gebruikt? Is het zoveel duurder soms? Uh, het is iets duurder dan, uh, uh, dan de normale uh, kunstgrasmatten. Maar dan praat je over 10, 15 procent duurder. Dat is op zich allemaal niet zo erg. Want uh, een, een goede kunstgrasmat betaal je ook 4 ton voor. Dit komt misschien op 4,5 ton. Dat is compleet doorgeslagen met die kunstgrasveld. Ik vind dat ja, het... elke, elke amateurclub die genoeg leden heeft... Um, hoort een kunstgrasveld te hebben. Eén. Maar er zit natuurlijk een gigantische kunstgrasmafia achter. Zoals ik ook in mijn blogs ja, heb geschreven. Dat klopt, ja. Um, elk complex waar ik tegenkom Vandaag de dag Of het nou bij AFC in Amsterdam is Of bij Koninklijke. Ik zie overal die groene hekken eromheen Ik laat wel of ik in de gevangenis loop Als je bij AFC komt in Amsterdam Dan weet je echt niet wat je ziet Hoe lelijk het is Dan hebben we ze bijna uh, uh, Sommige clubs hebben ineens gewoon gras meer Kijk je moet altijd kunnen uh, uitwijken Als er wat gebeurt hè? Winterdag, veel regen zoals vandaag ja. Dat je s'avonds kan trainen Zeker met je selectieel Absoluut al, ik ben voorstander van voor alle soorten voetbal. Ik heb mijn spelers nog nooit verboden om in de zaal te voetballen. Ik heb mijn spelers nog nooit verboden om op straat te voetballen. Want ik had zelfs nog jongens bij wie... Hè, Maarten Verrijker volgens mij was net nog een straatvoetballer. Uh, Martijn Nelens, ga lekker voetballen. Staalvoetbal, Hernan Norman en Consorten, dat waren echt zaalvoetballen. Bartje Nelens, ga lekker zaalvoetballen. Um, maar het kunstgrasvoetbal, en dan bedoel ik echt het voetbal... een punaise is rond, een spijker is rond... Dan moet je kunnen draaien. Ik werd gesponsord vroeger door, door Lotto. Die hadden tien schroefnoppen. Dat waren ze toen aan het uitproberen. Omdat je daar niet uitgleed op een natte velden. Nou, ik stond compleet vast. Ik denk, als ik daar hiermee ga voetballen. Kan ik mijn kruisbanden weggooien. Ja, als je die moderne voetbalschoenen ziet. Die hebben van die blades eronder. Dat noemen ze nog eens noppen meer. Er zijn complete kunstwerken eronder. Um, met allerlei kleurtjes. En leuk verhalen. Um, als schoenen uit het Verre Oosten komen. En ze zijn van plastic. Dan komt er 100% of van leer. Daar komt er 100% invoerheffing mee. Dat doen ze als bescherming voor de uh, Spaanse en Italiaanse schoenmakers. Die werken heel veel met leer. Dus wat heeft Nike gedacht en Adidas? Ja, weet je wat wij doen? Wij brengen dus geen leren schoenen meer. Wij laten gewoon in Hongkong, Indonesië en noem dat soort landen maar op... plastic schoenen maken. Dan hebben we ook geen schoenmakers nodig. We laten een mal maken. We gieten dat plastic erin. Met een paar mooie kleurtjes en blades erop. En dat gaat naar Nederland toe. Het gevolg is dat al onze kinderen op plastic schoenen lopen. Er zit geen, bij 5 graden of lager heb je geen gevoel meer in je voeten. Want dan heb je gewoon plastic. Het lijkt me dat je een emmer aan je voeten hebt. Zo zie je ze ook voetballen. Ja, dat klopt. Maar dat is dus één. Dan heb je nog. het warme is de voeten. de voeten. Ja. Dan heb je die blades. Dan hebben we FC Kruisband. Heb ik ooit een keertje mijn, uh, mijn, uh, mijn blog genoemd. Ja. Maar wat het vooral is. Het voetbal gaat naar beneden. Een paar voorbeelden. Een midden midden. En een laatste man hebben geleerd om de bal in de loop te spelen. Vroeger werd je geleerd, je moet er komen in plaats van er staan. Als ik op kunstgras doe, legt hij uit. Dus wat ga ik doen als middelste middenvelder? Ik wacht dat mijn back op is gekomen, totdat hij op de plek is. En dan speel ik een paar in. Stilstand voetbal. Ik zag Nederland-Frankrijk, dan liepen er negen naar hun eigen goal te kijken. Nou, voetballers ze bij hun clubs vandaag de dag niet meer. Allemaal op kunstgras. Sterker nog, de voetballen allemaal op de mooiste velden. Maar velen zijn wel opgeleid op kunstgras. Ook de jongens die er nu aankomen, komen allemaal van kunstgras aan. Een stift, een steekbal is bijna niet meer mogelijk. Een schot op goal, op gras, als het een beetje geregeld heeft, is het heerlijk om een goede stuitenbal knalhard op goal te schieten. Doorglijden. doorglijden. Dan gaat hij twee keer zo hard. Op kunstgras remt hij af. Hij, hij, hij, je ziet bijna geen goal over de grond komen. Het zijn allemaal schoten door de lucht. Um, je, je, je ziet ook het opengedraaid... een snijden, als een links of een rechtsbuiten... zijn tegenstander voorbij is. Moest je vroeger snijden, op naar de goal. Naar de goal toe. Dat deed je ook om de sliding van de backs te ontlopen. Dat wordt bijna niet meer gedaan. Als ik die jongen van de kwant zie, heerlijke voetballer... Ja. maar die loopt altijd naar de cornervlag toe... dus dan gaat hij zijn tegenstander voorbij. Het eerste wat hij doet is naar de cornervlag toe. Nee, je moet snijden naar de goal. Dan ga je ook eens een keer een doelpunt maken. Ik zag een statistiek. De dus vleugelspelers van Ajax... Nou, wij mopperden vroeger op van het schip dat die nooit scoorde. Ik geloof dat Ajax acht vleugelspelers heeft. Die hebben één goal gemaakt met z'n achter Bij elkaar. Ja, dan moet je toch op een gegeven ogenblik bij jezelf gaan denken van... Hé, hey, er zit iets fout. We, we, we doen iets met z'n allen fout. En dat heeft een partijtje scherp. Weerstand kweken. Het is niet meer mogelijk. En ik ben met jou eens, Jos. Zeker in basis van gezondheid. Wij horen... Elke respecterende, zichzelf de amateurclub hoeft één kunstgrasveld te hebben. Mm. Maar dan moeten we niet de hele opleiding, en dat zijn we nu in het doen. Overal wordt op kunstgras opgeleid. Ja, we, ja. Voetbal gaat naar de klote. Nou, je hebt natuurlijk kunstgras en je hebt kunstgras. Het ja. systeem wat ik nu uitleg, dat, dat werkt aanmerkelijk anders. En ik denk dat als je daar uh, die bezwaren die je nu uh, uh, vertelt op los zou laten, dat je, een, dat je toch een ander soort voetbal krijgt. Als je bijvoorbeeld het kunstgrasveld bij HFC bekijkt... we zelfs scheidsrechter, als ik daar een wedstrijd op heb gefloten... dan loop ik de volgende dag met pijn in mijn knieën, pijn in mijn enkels. Als het te heet is, dan heb ik ontiegelijk hete, hete, hete voeten en weet ik veel wat. Er komt ook nog eens die ellende van, dat, van, dat, van die rubberen korrels bij... waar we heel veel aandacht in hebben besteed in het verleden. Die details, die details die jij ook opnoemt... bijvoorbeeld dat ze zulke hete voeten hebben... Uh, dat is ook al een heel groot gedeelte op te lossen. Hè? Maar dat wordt, op de details wordt niet meer gelet. Want ze nee, lopen allemaal met nylon kousen. Ja. Als je gewoon met een badstof uh, een erin is... Juist, ja. scheelt scheelt alweer ja. een hele hoop. Ja. Ja. Blaren krijg je daar minder van. Hm. Maar um, uh, als je nou... Wat, wat ook natuurlijk scheelt... De ome Jan en de ome Gerrit... Wie op het complex paste vroeger. Wie de velden bewaakte vroeger de liefhebbers, ja. die zijn er ook allemaal niet meer. Dus ja. het is voor de clubs natuurlijk ook heel interessant... om zo'n kunstgasveld neer te leggen. We hoeven nergens meer op te letten. Want ik ideerde me mateloos aan het uh, grasmaaien. maaien. Het veld bij HFC is nu een voordeel dat het zo slecht is. Maar die velden die werden, worden overal ter wereld worden eens in de breedte gemaaid. Alleen bij Haafzeegas in de lengte. Maar die breedte, dat helpt de, de grensrechten gewoon heel erg. Maar die liefhebberij in Nederland... Die is er niet meer voor onze velden. Want het gekke is dat het gras van Nederland in het buitenland wel wordt gebruikt. In Engeland legt Nederlands gras. In Spanje legt Nederlands gras. Heeft het misschien ook te maken met het feit dat er een hele hoop van die, van die clubs hun deuren openstellen voor. Uh uh, woensdagmiddagen, dat uh, kin ja. kinderen moeten worden onderhouden. Na schoolse opvang. Uh, weet ik, uh, ja. dat, uh, die gemeentes die, die, die, die clusteren alles. Want uh, dat zag je natuurlijk makkelijk. Ja, dan hebben we en na schoolse opvang. We kunnen daar, uh, sportdagen kunnen we er ja. organiseren. Ja. ja, maar ik bedoel, als je bij Ajax voetbalt Oké, okay, nou pak ik even een grote club. Maar als je daar op een, uh, een veld speelt bij Ajax. dan ben je, je Ajax-iet. En voor de rest komt er niemand op. Maar, maar heel bij, veel kunsten. Ja, maar, dan, maar daar bij, nog heel veel En dan, iedereen rond. En dan hebben ze bij Ajax ook nog een hal neergezet. Want mocht het dan regenen, gaan we ook nog met de kinderen naar binnen. Ja. Ja. Nee, maar bij die, uh, bij die andere clubs, die gewoon, dat is een openbaar terrein geworden. En iedereen loopt daar rond. En het moet ook opengesteld worden. Ik bedoel, kijk naar HFC, de deuren staan altijd open. Jan en alle man loopt er rond. En wat ze daar in de winter doen, als niet gevoetbald kan worden... En ze verzinnen we weer wat anders. Wat jij zegt over die, over die korrels in wie erop zit. He? Als mm. jij één autoband achter je in je tuin ja, legt... dan komt vertel. de milieupolitie. He? Als je één gebruikte ja. autoband in de fik steekt... Ja. en op zo'n veld leggen, er geloof ik, 3000 of 30 er. We banden hebben daar in het hem? verleden zo ontiegelijk veel aandacht aan besteed... aan die rubberen korrels. Het is is gewoon gif. Het is ja. puur gif. Zeker met die enorme hitte. Het is gewoon troep. Ja. Ik zeg vaak genoeg. Want als, je, als je achter een auto rijdt. En die trapt keihard op zijn rem. Moet je eens kijken wat een rotzooi ja. aan, aan vuile lucht er, uh, eraf komt. Maar als je is, een is, autobond... jouw, is jouw kunstgrasveld dan niet ingevoerd? Ik heb, ik heb geen idee. Ik heb het bij, uh, bij het bestuur van de HFC neergelegd. En er wordt, gewoon, er wordt gewoon niet op gereageerd. Maar ik denk dat dat van bovenaan wordt besloten. Nou, zo en zo met de gemeentes natuurlijk. Ja, de, gemeente, Amsterdam. de gemeente heeft toch een samenwerking met hoe, hoe heet ze ook alweer? Die, uh... In Amsterdam is een, uh, een, uh, een, een, een wethouwer... Ik weet niet of hij op actief heeft gesteld. En, um, um, die noemde ze de preacher of zoiets. Um, oh, die ja. belde regioclubs uh, op. En die ging dan een hele preek houden over de voordelen van het kunstgasveld. Dus die belde Oude Kerk op en die belde nog wat clubs op... dat ze dan die, die kunstgasvelden moesten nemen en dat het allemaal zo goed was... En daardoor gingen ook die randgemeentes van Amsterdam... die gingen ook kunstgasvelden in. Nou, je, je kan hoog en laag springen, maar een wethouder moet gewoon... die moet geen reclame maken nee. voor, voor, voor kunstgesvelden. Nee. Dus nee. de kunstklasmafia was al zover... dat ze ook wethouders konden bespelen. Ja, maar even terugkomend op die, op die rubberen korrels. Ik zei net, als je achter de auto zit... en er komt er zo'n wolk... Die, die moet je absoluut niet inademen. Maar zo'n autoband... die wordt vermalen tot zulke kleine rotstukjes. Mm -hmm. Die kleine rotstukjes, die, die worden... Veel sneller eh, nog warm dan een autoband. Ja, daar kun je gewoon op rijden. Dus die kleine, die kleine korrels. Als er, een klein beetje, als er maar een klein beetje warmte overheen gaat. Dan komt die damp al los. En dat is gewoon gevaarlijk voor iedereen. Die, uh, die, die voetbalt. Dat is zeker voor kinderen gevaarlijk. Begrijp soms ons ook helemaal En Ze niet. zitten overal. hè? Ze ja, zitten ja, in de, de, je oor. En ze ja. zitten in je tas. Yo, in de wasmachines. Ik heb, ik ze zitten overal. Ik heb ook een paar keer gezien dat iemand een sliding maakt. En die haalt zijn benen open. En die rubberen korrels ja. die hangen gewoon. In dat been. Ja. En dat zijn de bloedhete korrels. Ja. Waarvan die damp op dat moment dat je een sliding maakt. Gewoon rechtstreeks in je bloedbaan komt. Ja. Maar er wordt niet naar gekeken. En we sturen onze kinderen lekker, lekker voetballen. Gezond voetballen op, op dat soort rotzooi. Kan gewoon niet. Dus dat kunstgras waar ik het over heb. Dat wordt ook helemaal niet gevoed met, met rubberen korrels. Maar is het, Is dat jouw bedrijf? Dat of, uh, heb, heb ja, je... ik doe dat samen met iemand anders. Oké. Okay. En ja, dat, wat, wat, dat bestaat wat? uit Kurk. En daar kun je gewoon ongelimiteerd aan Leg bij afrengaan. Vitesse toch? Leg, ja. Leg bij Vitesse. Ja, ja bij de Vitesse. De ja, ja. Ja. Wat, wat kost eigenlijk zo'n zo, zo kunst... Uh, 3,5 ton. 3,5 ton? Ja, 3,5, 4 ton. Ja, ja. want, want uh, jullie praten dan over van... Ja, hoe zijn de clubs over te halen om er tot zo'n investering over te gaan? Maar je praat natuurlijk niet over een paar... En de gemeentes. Paar... De gemeentes. Nee, maar wat, ja. wat ja. hij zegt, het is heel duidelijk... Er zit een hele maffia achter. Als je met beter kunstgras komt en men kent het niet... En men heeft niet die macht die uh, gemeentes hebben in samenwerking met, hoe heet die organisatie nou, die, uh, die uh, bij Haarlem uh, al die, uh, die de goedkeuring geeft? Ja, ja en veel waterleggen. Wat hoe heet ze nou? Ja, is het daar zit een maffia achter. En daar kom je gewoon nee, in tussen. Die gemeentes, maar. die krijgen natuurlijk als jij nou een aanbieding krijgt, hè je bent een voetbalclub. En je zegt, van, nou, we leggen een mooi veld neer, daar zijn zoveel meer uren op te maken, want daar praten ze dan over. Nou, hmm. ja, dat is natuurlijk al door die gemeentes natuurlijk niet coördineren. Hoeveel de ene club, hoeveel leden die je hebt. Je hoort gewoon bijvoorbeeld per veld 250 leden. Meer niet. Dus als je vijf velden hebt... dan kan je 12.500 voetballers hebben en dan houdt het gewoon op. Dan kan je niet meer groeien. Nou, Dat wordt dus niet gecoördineerd vanuit de gemeente vandaan. Nou, dan heb je dus zo'n veld, en dan krijg je de hele infrastructuur op je complex krijg je er ook bij. Dus je ja. krijgt mooie rekken, Daar kan je reclameborden ophangen. Ja. Ze beleggen een straatje. Als ik dan voorzitter ben en zo'n gemeente komt naar me toe, en die zegt: Joh, kijk eens, je kan zoveel meer leden nemen, die komen allemaal contributie binnenbrengen. Ja, ja. Uh, je trapt ze allemaal hier de club, je krijgt nog een mooi paadje aangelegd, een ballenvanger erachter, je krijgt nog drie vlaggen erbij. Ja. Hartstikke mooi. En zo'n gemeente zegt: ja. Dat krijg je van de gemeente, dan ga jij ja. als club niet zeggen: Nou, laat maar zitten, dat doe ja, ik niet. Natuurlijk niet. Nee. Nou, en dat is dus het grote probleem, dat die, die, die kunstgasmafia, die zit bij de gemeentes in, die moeten het betalen. Nou, uh, we, we moeten niet roomser zijn naar de paus, er zullen er ook wel een paar plat zijn bij de menige gemeente. Nou, en dan uh, worden die velden aangelegd. En ja. je ziet zelfs bij kleinere clubs, dat je denkt jezelf wat moeten ze ermee? Er worden gewoon twee, drie, vier kunstgasvelden aangelegd. Ja, ja klopt. Ja. En het is allemaal dezelfde troep. En het is bijna allemaal dezelfde bedrijven, want er zijn er maar twee of drie. En het leuke was, er was ooit van dat programma op televisie dat het zo slecht was. En toen zei die man, wie het zelf aanlegde, ik laat mijn kleinkind er niet op voetballen. Nou, die man legt het zelf neer. Ja, jongens. Ja, en die beschadiging op het kunstgrasveld, dat komt ook omdat die halmen heel dicht op elkaar zitten. SRO. SRO, die ik, ja. Die halmen zitten heel dicht op elkaar. Dus de kans dat je, dat je een sliding maakt en jezelf openhaalt... is natuurlijk ontiegelijk groot. Terwijl die halmen eigenlijk iets verder uit elkaar zouden moeten zijn. Of zoals bij dat capillaire systeem zijn ze gewoon iets dikker. Ja. Omdat dat katoentje erin zit. Maar dan kun je, dus, dat kun je dat dus werkt ook perfect. de of je enkelbanden niet afscheuren op dat spul. Nee, nee dat is Bij Maar is dus op een gegeven moment... ze hebben er dit jaar weer twee of drie, ja. één, één wedstrijd. Ja. Het gaat ja. maar door. En het, het, het, het echte voetbal gaat eruit. Het echte voetbal. Ja. Uitwijken mogelijkheden, prima. Ja. Gezondheid in de gaten houden. Ja. Jongens, we, we, nou, ik ben heel erg blij, blij dat we dat. Uh, ik wil Sorry. namelijk nog ja. een, een, een ander ding met, ja. met René bespreken. Hartfalen okay. bij sporters nooit uit te sluiten. Nee. Van de week is mm. weer een jongen van 30 bij Vreeswijk ja. doodgevallen. Weer student. Ja. ja. Professor Shecky hm? van Bayern München heeft een onderzoek gedaan. En het blijkt dat als je gewoon. Hoe heet die dokter? Shecky. Shecky. Von Shecky. S-H-A-C. Ja, als je. Zou ik wel angstig vitamine worden als je nou pure dop vitamine C slikt iedere dag? Okay. Als je Q10 slikt iedere dag, kan het je niet overkomen. En met name omega 3. De en goede omega, omega, 3. omega 3. En wat gebeurt er namelijk? Je, je bent aan het voetballen. Ja, alles gebeurt met je benen. Dus het bloed trekt naar je benen. Als het dan warm is, bijvoorbeeld. Of hè, je hebt te veel inspanning gedaan. Je voelt het ook vaak aan je benen. Dan, dan krijgt je hart niet voldoende bloed. Niet ja. voldoende en even naar je microfoon, want je, hoort, want je bent niet te horen bijna. Ja, Hoe kan nee, dat dan? Je moet even erin praten. Want waarom kun je mij niet horen? Ja, nu wel. Je draait net je hoofd even af. En natuurlijk, ja, voor, voor de top begrijp ik dat. Hè, dat je uh, begeleid wordt. In Italië zijn trouwens de, de keuringen vele malen Veel sterker, uh, sterker ja, als in Nederland. Ja, ja. Maar ik begrijp dat die top... Maar je denkt toch niet dat er een amateurvoetballer... Als ik tegen hem zeg, je moet meer vitamine C nemen... Dat hij daarna gaat luisteren. Ja, tweede divisie misschien, maar in de tweede of derde, derde klasse niet... Er zijn zoveel ja, maar, dingen in Nederland. Nee, wij nee, hebben in. Ja. Ik vind. Nou, maar je, je hoort het ook gewoon met je opvoeding mee te geven. Ja, nee? Dat natuurlijk. je. De, de thuissituatie. Maar wij hebben in Nederland vla. Dat heet vanillevla. Of aardbeienvla. Maar daar zit er zitten geen aardbeien in. Nee. He? Ja. Wij hebben tonijn. Die we laten roodmaken met, uh, met rode biet. Um, ik, ik kan nog van het. Suiker. Wij staan uh, ja. in Nederland. In de top drie per persoon suikerinname. Ik zelf ook. in mijn koffie en dat soort dingen. Uh, het is het gevaarlijkste goedje wat er is. Ja. Nou, dat is dus al heel groot. We zijn allemaal verslaafd gemaakt aan suiker. Door die suikerindustrie. In de jaren zestig dat we vet uh, free moesten eten. Maar vet, goede vetten zijn helemaal niet zo verkeerd. Nee. Maar we moeten allemaal uh, minder vetten eten. Maar wat gaan we dan doen? Er zit er geen smaak meer aan. Want als je vet uit eten haalt, zit er geen smaak meer aan. Dan gaan we er suiker aan toevoegen. Ja. Dus ik begrijp dat jij zegt... Nou, vitamine C, goede omega. Ik vind dat je elke week lekker een haringkie moet eten. Al lust je hem niet. Maar het is gewoon hele goede vetten voor jezelf. Ja. Maar... Dat gaat de grote goeigemeente. Dat gaat een jeugdspelertje niet. Ik heb spelers ja, meegemaakt. Ja, ik, ik, en toch, toch begrijp ik dat niet. Nee. Kijk, als je naar voetballen kijkt. Uh, misschien generaliseer ik, dat is niet de bedoeling. Maar de derde helft is altijd ontiegelijk belangrijk. En men is heel erg ja. graag bereid om daar heel veel geld uit, aan, uit te geven. Na de wedstrijd geven ze 10, 20 euro uit aan, aan een pot Ja, maar bier. kijk naar nou nee, wacht, ja. wacht even. Ze geven heel veel geld uit aan bier en drank en weet ik van wat. Maar voor hun eigen gezondheid, waardoor ze gewoon weten... als ze echt een goede omega-3 gebruiken... als die goede vitamine C en een goede Q10 gebruikt... dat ze dan... Maar wij hebben kunstgasvelden met rubberkorrels. We hebben ze niet met kurk en niet zoals met hockey nee, met, is, met zand en water. Nee, wacht op, even, dat is één. Met ja. zand en water. We hebben voetbalschoenen waar de blaze van zijn... waarin je kans op kunstgas hebt, maar omdat het een kleurtje hebt... en omdat meneer Neymar, wie trouwens wel op echte leren kiksen voetbalt... Ja, maar op gele kiksen, op groene kiksen en op roze kiksen... gaan we er ook mee lopen. Um, blaren. Zijn spelers drie, vier weken uit de relatie omdat ze een blaar hebben? Hé, hey, hè, hey, hmm. daar ben je binnen twee dagen vanaf. Hmm. Maar er wordt niet meer... Daarom is het hockey zo ver in de ontwikkeling. Ja. Het is jammer dat het Juist. maar twaalf landen zijn... Ja. Maar daar lopen mensen met niveau. En ja, daarom, zou het ook heel, ja. daarom begrijp ik ook niet dat mensen met niveau van de Koninklijke HFC... niet luisteren naar dit kunstgrasveld. Nee, dat snap ik wel. Want niet. ik neem toch aan dat daar een beetje. er lopen advocaten, er lopen directeuren van bedrijven. er lopen een gemiddeld niveau het hoog. Maar jij vraagt aan voetbal. gemiddeld niveau is voetbal een volkssport. Ja. Dus er loopt niet van dat verstandig publiek. Hoe lang is nou in Engeland Rooney nu weer. Gewoon lam in een, in een auto. Ik lees nooit dat er een hockeyspeler lam in zijn auto zit. Ja. Ik lees nooit dat er een, een, een zwemmer... Ik zie dat van de hoge band eh, uh, uh, lam in zijn auto. Lees ik nooit. Nee, voetballers wel. En dat is natuurlijk het jammere... dat ze daar niet alles wordt gek gevonden. En inderdaad, het is bij voetballen veel knapper... dat jij drie biertjes achterover gooit... als dat je drie doelpunten hebt gemaakt. De ja. derde helft is belangrijker dan de wedstrijd. Ja. Ik vind, het, ik vind het eigenlijk schandalig. Die, die, die gezondheid voor die gasten is zo ontzettend belangrijk. Maar men ziet gewoon het nut er niet van in. En ze, en ze, en ze vallen gewoon neer. Nou. Dead. Hoeveel waard er vorig jaar, Rennie, zei je? Iets van 300? 350. 350. En alleen in het voetbal, hè? En bij AFC toch een aantal maanden geleden ook iemand neergevallen. Ja. Moet nou nou, gelukkig niet speelde het de eerste thuis en waren ja. de stewards. Gelukkig, die ja, hebben gelijk dat... ingegrepen. Anders had ik het niet gehaald. Maar waar, waardoor komt dat nou? Waarom wordt er bij voetballerij niet fatsoenlijk nagedacht over de nee, gezondheid? Er er ik snap meer, het niet. Er wordt toch ook niet meer naar de naar oma's wijsheden wordt er ook niet meer ja. naar gekeken. Nee. Maar, ja. He, de, spreekwoorden. Hoe, de spreekwoorden. Hoe lang praten we op de wereld? Vijfduizend jaar, denk ik, zo langzamerhand. Waarom worden er geen spreekwoorden meer? Terwijl in die spreekwoorden heel veel wijsheid ja. zit. Ja, ik ja. ben het er wel met je eens. Klopt. René, René Arneze was onze gast in uh, twee uur. Over sport. Ja. We hebben nog wel twee uur te vullen, René. Dus kom gauw terug. <laughs> hey, ik wil, ik wil ja. even wat iets aan René vragen, want we hadden net over hart en zo dat je daar je hart moet bewaken zo, qua gezondheid. Uh, als jij uh, commentaar uh, tijdens de wedstrijden op televisie uh, hoort, uh, René, krijg je het dan, dan soms ook aan je hart? Nee, nou ja, ik uh, irriteer ik, ik me soms wel aan de.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 Koeman dan rechts als een wil Willy van de Kerk op de romp. goal! Ja, domme. Ja, dat was een, dat was een echte genoeg. Ja, lekker. Maar ja, dat, dat, daar krijg je geen hard verhalen van, hoor. Dus, <laughs> uh... Ja, ja maar... mee, enorm bedankt voor je komst. Ja. Kom gauw terug. Ja, dat wordt een goed idee. Over, we kunnen wel zes programma's we vullen. Kunnen hier de ik kan er uh, heel dagen over praten. Ja. Dagen kan ik praten. Ja, dat is heel duidelijk. Gewoon doen. Blijven ja, ja. doen. Enorm bedankt, man. <laughs> Oké. Okay. Dank Ik schuil. vond het een gezellige, hele gezellige ja, uitzending. We en uh, we hebben weer heel wat geleerd vanmiddag. Dus Dankjewel, je ja. Jos. <laughs> Oké, okay, graag gedaan. Hoi.